Jeroen van Kamp met het nationaal. De natuurbranden op het Spaanse eiland Tenerife zijn aangestoken. De president van de Canarische eilanden zegt dat de politie daarvan uitgaat. De branden woeden al vijf dagen en zijn nog niet onder controle. 120 vierkante kilometer natuur aan de noordkust van het eiland is verwoest. Meer dan 12.000 mensen zijn geëvacueerd. De populaire toeristische gebieden op het eiland zijn niet getroffen door het vuur. Ook de twee vliegvelden op Tenerife hebben geen last van de branden.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 Wel. Het land stuurt er 19. Bij motorsportevenementen in Indrum in Groningen... is een man uit Duitsland om het leven gekomen. De andere Duitser raakte zwaar gewond. De twee zaten in een motor met zijspan en vlogen uit de bocht. Veel mensen zagen het gebeuren. Het evenement in Indrem is na het ongeluk beëindigd. In Duitsland zijn twee Amerikaanse militairen opgepakt na een dodelijke steekpartij. Op een kermis in een plaats aan de Moezel werd de afgelopen nacht een man van 28 neergestoken, vermoedelijk na een ruzie. Volgens ooggetuigen gingen vier mensen ervandoor. De twee Amerikaanse militairen werden snel gepakt. Volgens NAVO-afspraken zijn ze overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten.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 ...is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1555. To mijn mam, dat is het, uh, de volgende nieuwe single van Irina Gravova. En daarna komt David Darling met een nieuw album. Uh, 80-String Religion, ja, zoiets... Um, dan natuurlijk de normale andere werken die helemaal nieuw zijn van Chris Christopher en Sherry Finzer. Terry Nichols, ja ja. En dan gaan we terug naar 2020 januari ongeveer. En toen werd er muziek gemaakt, gedraaid, ontwikkeld en zoals van, uh, ook weer dat label Ark Music van SB. Um, bijvoorbeeld ook van Cheryl B. Engelhart. En die maakt het album Luminary. En daar sluiten we dan ook mee af. Pizzolradio.info, daar vind je de playlist. En je vindt ook deze muziek terug zonder gesproken woord. Twee uur lang achter elkaar. Heerlijke muziek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Peaceful music for a peaceful mm. mind. of a Topus, you are listening to peaceful radio peaceful music for a peaceful mind Semindiklé Kuñtan taba gudé titnalaw juk jule ñare rakié Allah ñoom ñananti bi salalaw talémo salam mo dal Semindiké Dëng du lu woon ma ba ma ñu ba ñoo ñoo ñoo ñoo do ñaan te ba Don't some you will walk my new my you don't oh, some day you will oh,